Ik maak ze wel niet klaar Nee, dat lukt me niet Ik ben een visser En, en geen keukenpiet Garnalen ja, zwemmen graag in de zee Maar nu neemt de visser ons met zich mee Op weg naar uw Buffet Als garnal En samen varen wij dan naar de kust wait, wait, wait, Voor wat zalige, wait, wait. welverdiende rust wait, wait, wait, wait. Ik zelf grap in de hang Mag je dan de vissen slapen in de vieze man. Zeg, maar ik wil eigenlijk helemaal geen gernaalkroket zijn. Och, maar dat zal wel meevallen. Meevallen? Gebakken worden in heet frituurvet. Hoe kan dat nu meevallen? Ja, nu zag het, zicht. zeg. Vissen, vissen, wij springen uit de boot, hè. Wij voelen ons een beetje zeeziek. Bye.